De wedstrijd die Nederland gisteren tegen Chili speelde was het best bekeken WK-duel tot nu toe. Ruim 8 miljoen mensen volgden de ontknoping in de groep van Nederland. Met een nabeschouwing haakten maar weinig kijkers af. Stichting Kijkonderzoek meldt dat 7,9 miljoen toen voor de televisie bleven zitten. Na de wedstrijd Australië-Spanje, die tegelijkertijd met Chili-Nederland werd uitgezonden, keken gisteravond 33.000 mensen.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 In het noorden van Nigeria zijn bij een bombardement tientallen strijders van de terreurbeweging Boko Haram gedood, meldt een Nigeriaanse krant. Zouden meer dan 70 doden zijn. Aanval was gericht op mannen die het afgelopen weekend twee dorpen in de deelstaat Borno overvielen. Het weer, wolkenvelden en lokaal een bui, tussendoor ook wat zon. En het wordt een graad of 17 in het noorden, mogelijk 23 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Met nu ZFM LUNCHT. En weer een hele middag. Deze gedeeltelijk zonnige dag in Zandvoort en omstreken, natuurlijk. We zijn er weer, hè? Is dat lang geleden? Is dat lang geleden? Uh, een week niet? Ja, een week! Nou, beter met we het vallen, hè? Kunnen we in één keer wat anders zeggen dan een week? En in de studio natuurlijk ook Dolly Tempirik. Dolly, goeiemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen morgen. deze morgen, als het ware. Goedemorgen, Sharon. Goedemorgen, lieve luisteraars van Zandvoort en Omstreken. En heb je genoten van de voetbal? Ja, oh wat heerlijk, hè? Oh wat is dat toch leuk. Heb je op Facebook dat filmpje gezien? Dat dat hele Oranje-legioen massaal komt aanlopen en allemaal aanvallen. Ja, mooi hè? Oh, daar krijg je toch tranen in je ogen van. Maar goed, jij hebt thuis gezeten niet langs de lijn, neem ik aan. Hè? Nee. nee, dan was ik niet zo gauw weer teruggekomen. Dat was ik nog wel even gebleven. Oké, okay. hey, we hebben lekker muziek mee gebracht, dol. dus we gaan er maar gauw mee beginnen. Ja, laten we maar lekker doen, gezellig. En, uh, ik ga de ter, uh, luisteraars tracteren vanmorgen met een, uh, met een medley. Heet de rubriek De Stars on 45 is dit ABBA met Lee Luisteraars. Maar ben jij fan van ABBA, uh, Dolly, of zeg je van nou, uh, voor mij hoeft dat helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Want jij, <laughs> toch, jij, jij, jij, jij kwam toch uit het hoge noorden vandaan, dan vind ik nou helemaal fout. Oh, zie je zie je wel helemaal fout, ja. Uh, ja dat ben je nog, nog, nog niet eens ooit geweest, zeg. Ja, Misschien maar, een dagje. Maar ABBA, die komen wel uit het hoge noorden vandaan. Ja, maar dan met een ander accent, hè? Een heel, ja. Ander, ja. heel ander accent. Ja. Uh, heb jij nog nieuwtjes, uh, voordat je echt het grote nieuws... straks gaat vertellen rond de klok van half één... heb je nog kleine nieuwtjes dat je zegt van... ik heb dit of ik ben, ik ben tegen een al lang gelopen in de nee, persoon. Maar... Nee, Vandaag niet. Vandaag bleven ze allemaal op hun plek staan, uh, al die palen. Okay. <laughs> Nergens tegenaan Oké. Okay. Nee, had jij nog wat nieuws dan? Heb ik nog wat nieuws? Uh, heb ik nog wat nieuws? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik... Uh, het is lekker rustig, hè, het, het is, in ons dorp. <laughs> het is heel erg rustig in het dorp. Ja, gelukkig ja. wel. Ja. Um, um, ik heb wel natuurlijk muziek meegenomen. En, uh... Nou, dat is dan weer mooi meegenomen. Want ik geloof, geloof dat de mensen het niks vinden... om twee uur naar ons geleuterd te zitten luisteren. <laughs> He? Heb jij nog nieuws? Dit is Welke even, wordt het? Nou, een van onze uh, uh, uh, beste zangeressen van Nederland, zou ik maar zeggen. Ja. Ze Och, draait ik al hoor het jaren al. mee. Ik hoor het al. Kijk, dit is mooi. Ja, maar oh, niet ja. van mij. Sometimes I think of you. Maar geef de mensen thuis ook weer even de gelegenheid om even rustig te lunchen. Rustig je glaasje melk leeg te drinken. Want als we meteen zo van die harde bieter erachter zetten, dan uh, slik <laughs> je misschien nog. Ja, dan vliegen ja. de plakjes klaar voor je brood af. Dan moet je, ja, dat moet nee, je ook niet hebben dat natuurlijk. willen we ook niet. Overigens, het is allemaal een hele smakelijke lunch namens Dolly en mij. Tuurlijk. Uh, en uh, als u nou uh, zegt van ik, ik wil eens even wat melden, dan, mag, dan mogen ze bellen hè, Dol, toch? Ja, mensen mogen altijd bellen. Als u, als u het nummer weet. Als u, ja, en, en ja, dat, dat is dan mijn volgende vraag aan jou. Want ja, ik, ik heb ja. dat niet paraat, maar jij vast wel. Ja, ik, ik heb dat nummer wel. Dat is uh, natuurlijk 023 in onze regio. Mensen in Zandvoort hoeven dat natuurlijk niet te bellen. Ja. En dan uh, is het nummer 57 30393. Ja als, u, ja, als u kritiek heeft op uh, wat er hier in Zandvoort gebeurt... Uh, ten aanzien van uh, de infrastructuur, dat u zegt van... ja, bij mij liggen altijd de stoeptegels los en dan breek ik mijn nek... en dan moet de gemeente... Moet de, ja, dat horen we dan weer liever niet natuurlijk. Nou ja, dat horen we eigenlijk... Nou, ja, <lacht> nee dat dat ze de nek breken, niet natuurlijk, maar dat, nee. die, dat, die, dat die stoeptegels... En uh, weer rechtgelegd gaan worden. Ja, ja dat... kunnen we even een oproepje doen? Want, want we hebben natuurlijk ook uh, onze oproepen hè, die door het programma heen gaan lopen. Maar je kan ook zeggen van, ja. nou ja, er worden hier zoveel honden uitgelaten. En elke keer als ik thuis kom, dan zit de poep onder mijn zolen. En dat wil ik niet meer. En uh, ja. dat je een oproep wil doen aan de, aan de mensen van Zandvoort. Van, uh, neem even een zakje mee als je je hond uitlaat. Ja, want die hangen hier overal zat, hoor. Dat, ja. uh, dat heeft de gemeente goed gedaan. Overal hangen palen waar, uh, waar je die zakjes zo uit kunt halen. Ja. Dus dat is allemaal heel goed geregeld. En het is dus ook niet meer nodig om, uh, om dat zo te laten liggen. Daar is geen excuus meer voor. Nou, zo is dat. Dolly, en noem nog één keer het telefoonnummer. Dat is 5730393. En dan uh, staan we u te woord. En dan gaan we kijken wat we met uw klacht eventueel kunnen doen. Of met uw oproep. Want mocht u iets zoeken of iemand zoeken... Uh, dan willen wij u daar graag bij helpen... En uh, wij doen dan ook graag via dit media een uh, oproep voor u. Nou, helemaal goed. Ja. Uh, leugentjes mag u niet vertellen. Want dat doet Greenfield en Koek al genoeg. Nee. Only lies. Nee. En uh, Zandvoort Lunst luisteraars, daar luistert u naar. Goedemiddag! Loopt Dolly hier met, met een trommel om de buik. Nou, niet te geloven. Ja, en een paraplu. <laughs> En het de het wordt de stompen of verzuipen, dat is de enige manier Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug Geniet met volle Zulk zulke tijd komt nooit terug Behoed je voor een ergste, wees zeer goed voorbereid Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd.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 De werk doet leven, gaat zoals het gaat. Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat. Laat de vreugde, vuren branden. Doe het onrecht in de boom. Geniet met volle teug. Het de dag, zoveel je kan. Het donderen, bliksem en het regen mee, het Het wordt de stompen op Dat de enige manier om de juiste koers te varen. Met de wind in onze rug. Geniet met volle luig.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 Ja, even gezellig met Guus mee. We En straks natuurlijk uh, een onvergetelijke uh, uh, vijf of tien minuten... ik weet niet hoe lang het gaat duren... met Niels uit de regio, maar eerst nog wat, wat muziek, Dolly. Want, uh, oh, wat heb het... je weer voor mooie muziek meegenomen, man. Prachtig, prachtig. We gaan gauw luisteren, mensen. That's what you are.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 It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am. Unforgettable. Ja, dat mooie duet tussen Ned King Cole en zijn dochter. Ned King Cole helaas niet meer onder ons, maar zijn dochter, natuurlijk, wel. En als het zonnetje schijnt en het regent, luisteraars. wat ziet u dan door die regendruppels? Jawel. De regenboog. Dan had ik nou een liedje meegenomen voor u, wat daar precies op aansluit. En de groep die het zingt ook nog, want het is gewoon jam op uw brood. marmelade. Lekker toch tijdens lunch. Rainbow, look me up, look me down. Up, look me down, Rainbow. You were fun to have around. I was. Hey, come on home, keep me warm and love me till new day's born. Then I pray that you will stay. Het nieuws bij ZRM Zandvoort, wetenswaardigheden uit de regio met Dolly ten Pierik. Goedemiddag luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van dinsdag 24 juni 2014. Dit voorjaar is Woonstichting De Kei gestart met de voorbereidingen van de bouw van Nieuwe Sofia. Aan een groen hof worden 28 sociale huurappartementen en 20 eengezinswoningen gebouwd.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 Een van de kinderen droeg geen gordel en was tijdens de aanrijding door de auto gevlogen. Tegen de man is procesverbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed... het verlaten van de plaatsongeval en het veroorzaken van een aanrijding. Ook is het rijbewijs van de man ingevorderd. En in verband met het onderzoek is de politie op zoek naar mensen... die het ongeval hebben zien gebeuren en nog niet met de politie hebben gesproken. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie in Zandvoort...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 Er werden toen na gevechten twee mensen gearresteerd. Door de genomen maatregelen is het rustig gebleven in het centrum van het dorp. Wij vragen ons wel af wat de maatregelen voor zondag gaan worden. De Jaarmarkt is dan namelijk nog maar net afgelopen... en dan begint de spannende wedstrijd tussen Nederland en Mexico. Dus hoogstwaarschijnlijk lopen er heel veel mensen in het dorp rond. Automobilisten op de A10 moeten nog iets langer geduld hebben... Voordat de gerenoveerde Koentunnel opengaat... wordt de tunnel eerst nog vijf dagen volledig gesloten. Zowel de tweede Koentunnel als de gerenoveerde Koentunnel... worden van woensdag 16 juli om 9 uur... tot maandag 21 juli 5 uur dichtgegooid... in verband met werkzaamheden. Het openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten... kunnen dan nog wel van de tunnels gebruik maken. Het reguliere verkeer wordt vijf dagen lang omgeleid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 Gasten arriveerden één voor één en stuk voor stuk. En wenste haar majesteit van harte en geluk. En de glazen met champagne gingen rond als ieder jaar. En maar nergens iets te eten. Zelfs ritoosje café. En toen kwam de KONINGIN naar binnen met een grote schaal. En riep ik een paar balletjes genoeg voor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 Vaten er je op van De is, de is. De warme balletjes van de koningin. We hebben net het nieuws gehoord. Wat waren we vergeten? Ja, het weer. Het weer met Dolly Tieri. Vanmiddag is het overwegend meest bewolkt en neemt tijdens Tevens de kans op wat regen of een bui toe. Vanavond van het noordwesten uit droog en enkele opklaringen.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 En de wind waait zwak tot matig uit het noorden. En dit was het weerbericht volgens Jan Visser. Nou, Dolly, hartelijk bedankt daarvoor. En luisteraars, uh, ze komen uit Enschede. En uh, ze bestaan nog steeds en ze zingen nog steeds even mooi. Close Harmony is hun specialiteit. Ze hebben een hele hoop nummers gecoverd van de uh, Ivy League. Maar dit is een eigen uh, interpretatie van... Uh, Tomorrow is another day. dan heb ik het natuurlijk over de bevoens. Ik heb met Dolly afgesproken dat we zo rond de klok van kwart voor één voortaan aandacht gaan besteden aan uh, luisteraars die een uh, oproep willen doen. Uh, of je nou uit de regio komt of uh, uh, uit Zandvoort zelf. Dat maakt allemaal niet uit, Dolly? Ja, nee, zeker niet. Nee, als u ergens naar op zoek bent en, uh, of naar iemand en uh, u wilt daar graag een oproep voor plaatsen, dan kan dat. U mag uh, zelf contact opnemen dat u in de studio uh, of in de uitzending. Uw oproep zelf kunt doen. En als u zegt van nou, dat vind ik nou, dat hoeft voor mij niet zo nodig, dan mag u ons ook even bellen en dan doen wij voor u die, voor u die oproep. En het kan zijn dat het eventjes wat later gaat worden, want ik ben nog met iemand bezig met een oproep. Maar ik moet nog wat uh, kleine details hebben zodat we een goede oproep kunnen plaatsen. Maar er komt er straks eentje aan. Nou, dat is heel mooi, Dolly. Ja. Dan uh, heb ik voor jou nog een gezellig nummer. En het uh, gaat over seizoenen in de zon. Nou, dat kan alleen maar de zomer zijn. Die is pas begonnen, 21 ja, juni. lekker weer, hè? En dan heb ik uh, even met Engeland gebeld. En ik heb, bereid, ik heb ze bereid gevonden om eventjes naar Zandvoort te fietsen. En de, awesome. de, de Fortunes. The Seasons in the Sun. Terry Jacks heeft het opgenomen en heel veel anderen ook.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 birds out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 Met Seasons in the Sun Ja, en, uh, de dinsdag uh, Zandvoort Lunch uh, uh, Gepresenteerd door Dolly de Pierik en Cheryl Duijf. En op de andere dagen natuurlijk uh, Collega Ruud Jansen En ik weet, hij is er fan van Dus hij mag niet ontbreken, de Bijbel. Ruud, speciaal bij jou jongen Gaan dolly wil je me nog steeds voeden als ik 64 ben? Wie doet dat nu dan? Daar <laughs> ah, ben ik al lang geweest hoor. Oh, ben 6. je dat dan ja, dan geweest? Ben ik al lang geweest? God dolly. mensen, luister, u kunt hem ook zien, hè? Charles. Nou, dat hoop ik niet voor de mensen. Want jawel, dan, oh, jawel, want nou, nou wordt iedereen nieuwsgierig. Oh, Draai ze hem, hem, van... hem dan niet weg? Nee, juist, juist kijken. We hebben de noviteit. Charles is de 64 al lang gepasseerd, hoor ja. ik net. Nou, dan moet u toch even op internet gaan kijken. Ze hè? zeggen tegen mij altijd... Dus... zo oud als je eruit ziet, word je niet. <laughs> wat een rot geintje. <laughs> ja. Ja. Dol, jij hebt een ja. oproep. Ik heb een oproep, ja. Nou, dan, wil ik jou, dan wil ik jou oproepen om die oproep te doen. Ja, dat gaan we doen. Ja. Wij hebben een uh, vraag gekregen, een oproep uh, van de dierenambulance. De, de oproep kwam niet van de dierenambulance, maar van een uh, grote fan. En uh, deze fan die vroeg mij om even aandacht te vragen voor de dierenambulance. Want zij hebben een hondenvangkooi nodig. En uh, ze hebben al heel wat geld ingezameld... Uh, middels een uh, actie die ze voeren op uh, Facebook... Daar hebben ze een, een site, meldpunt, dier in nood. en een omstreken. En uh, ze, hebben, ze zijn al de helft voorbij. Ze zitten al bijna op 275 euro. Maar ze komen toch nog wat tekort om er een aan te schaffen. Dus bij deze willen ze een oproep doen om, uh, om wat geld uh, te doneren... En ik heb daar een bankrekeningnummer voor gekregen en een omschrijving naar wie het toe moet. Dat geld zou u kunnen storten, het maakt niet uit. Groot of kleine gift is welkom. Uh, dat mag u storten op uh, de naam van de Vereniging tot Bescherming van Dieren, Haarlem, EO, en Omstreken dus. Vereniging tot Bescherming van Dieren, Haarlem. En het bankrekeningnummer is NL 20. ING B, dan 4x0, 317820. Mochten we het niet hebben kunnen opschrijven of onthouden in één keer... dat snappen we helemaal, geen nood. Uh, wij gaan dit berichtje ook plaatsen op de site de Facebook-site van Zandvoort Luncht. Dus dan kunnen we het daar op uw gemak even nalezen. En uh, onze aanvrager had ook een suggestie... Uh, stelt u zich nou voor dat u voor ieder Nederlands doelpunt 1 euro doneert. Dan denk ik dat ze alweer een heel eind verder zijn. Dus steun dit mooie doel. Nou, helemaal goed. Doel. Dat en was dit een... was de oproep voor vandaag. Meer zijn er nog niet binnengekomen. Maar mocht er toch nog iemand zijn die toch nog een vraag heeft of iets... dan kunnen we dat tussen de plaatjes door toch altijd even doen. Mm. Toch, Charles? Ja, zeker weten. Als goed. je nou heel vroeger in jouw, in jouw uh, tienertijd een feestje had... hè? Ja, dan had je nog niet die pop. Jij had wel rockmuziek, Cliff natuurlijk en zo. en Elvis Er werd altijd gevraagd, ben jij soul of underground? Toen ik jong was, had je die twee stromingen. Maar ik kan me nog herinneren dat vroeger op feestjes, en met name als er ook studenten waren, dat er dan veel geluisterd werd naar dit soort muziek. Het klokje van gehoorzaamheid, eh, luisteraars. Eh, het is ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. Maar, eh, wat zeg je dol? Ik zei... <lacht> we zijn alweer een uur verder, hè? <lacht> het niet te geloven, hè? Ja, dat riep ik even zo in de ruimte. <lacht> ja, Time flies. Ja. Uh, we komen straks nog een uur terug. Geen... Jazeker. We gaan nog even lekker een uurtje door naar het nieuws. Gezellig. Eet ja. smakelijk, luisteraars, als je nog niet gelunst hebt. Tot zo. Tot straks. Zou jullie dat eind nog een keer willen spelen voor me? We moeten nog even volmaken tot het nieuws er komt.